Rond de Turkse badplaats Fethiye vielen de meeste gewonden. Volgens Turkse media waren onder hen geen toeristen. Vanuit Griekenland zijn er geen berichten over schade of gewonden. In de Irakse hoofdstad Bagdad zijn zeker zes doden en 38 gewonden gevallen... bij mortieraanvallen op een plein met Sjaïtische pelgrims. De pelgrims hadden zich op het plein in het noordwesten van de stad verzameld... voor een religieus festival. Ze herdachten de sterfdag van een Sjaïtische imam.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 De Franse keizer schreef de brieven in de laatste levensjaren toen hij verbannen was naar het eiland Sint-Helena. Op het EK-voetbal heeft Kroatië met 3-1 eenvoudig gewonnen van Ierland. In Poznan scoorde de Kroaat Mandzukic al in de derde minuut van de wedstrijd. En hij maakte in de tweede helft ook het derde doelpunt voor Kroatië. De 2-1 van Jelavic was omstreden.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 De Spanjaarden overwegen een klacht in te dienen bij de UEFA over de kwaliteit van het gras. De mat in het stadion van Gdansk zou veel te droog zijn geweest, waardoor de bal maar moeizaam rolde. De finale op Roland Garros tussen de Servier Novak Djokovic en de Spanjaard Rafael Nadal is uitgesteld tot morgen. De aanhoudende regen in Parijs maakte het onmogelijk dat er vanavond verder werd gespeeld. De wedstrijd tussen Djokovic en Nadal was vanmiddag door de regen al twee keer gestaakt. De Engelse Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Canada gewonnen. De rijder van McLaren bleef op het circuit in Montreal de Fransman Grosjean en de Mexicaan Pérez voor. Regerend wereldkampioen Sebastian Vettel kwam als vierde over de streep. De wedstrijd in Canada was de zevende Formule 1-race van dit seizoen met telkens een andere winnaar. Het weer? Vannacht toenemende bewolking en regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Morgen bewolkt en ook van tijd tot tijd regen, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verdient. Vakantie. Ga nu ASN ideaal sparen met 2,6 procent rente.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 Buiten is het 13 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Vanavond in de trein hierheen. Ach, nieuws is het eigenlijk niet. Ik zag het al zo vaak. Maar toch, elke keer als je het ziet... lijkt het toch weer nieuws. Vanavond in de trein hierheen... zag ik tussen de rietkagen van het nadermeer. de kop geheven, mooi glanzend bruin in het zachte zonlicht... van de vroege zomeravond. Een hinde. Goedenavond. Het oog kijkt vanavond naar nieuws van precies 35 jaar geleden. De kapingen door jonge Molukkers van een trein bij de punt... en een basisschool in Bovensmilde. En het einde. Starfighters, geweervuur, panzerwagens, zes doden. Ik spreek met twee direct betrokkenen van toen uit één gezin... Tommy en Otis Polnaya. De eerste kaper, de ander tegenstander van de kapingen. Zij kijken terug en vooruit. Het oog kijkt ook naar nieuws van een jaar geleden dat nu tot een apotheose komt. Het afluisterschandaal rond News of the World, de rest van de Britse pers en de Britse politiek. Premier David Cameron, oud-premier... Gordon Brown, Labour-leider, Ed Miliband... verschijnen allen voor een college die schoonschip moet maken... en ze zullen gegrild worden. Een mediacommissie die zelf een mediaspectakel wordt. Peter de Waard, oud-correspondent in Londen van de Volkskrant... schetst het tableau de la troupe. En de euro. Ach, de euro. Nu moet Spanje weer 100 miljard krijgen. En op het Rutte doodleuk dat we al het geld dat we aan Griekenland lenen... misschien toch niet terugkrijgen. Waar moet dit heen? Dat vraag ik aan professor Harald Bening, voorzitter maar liefst van een creatief schaduwcomité van centrale bankiers. Om vijf voor twaalf voorspelt diplomatiek expert Robert van der Roer de EK-wedstrijden van morgen. Eerst nu de kranten van morgen vroeg en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 10 juni. Jammer was dat. Jammer. Ja, dat is wel seunt. Ja, dat is wel jammer. Bal tegen de palen, net niet. Wel, normaal gaan ze erin en nu niet. Ja, jammer. Het is jammer dat ze verloren hebben, maar ik... ik drink er niet minder om. We hebben nog twee wedstrijden. Jammer was het woord van de dag na de avond ervoor. Al werden ook sterkere woorden gebruikt om de teleurstelling over de verloren EK-wedstrijd uit te drukken. Bondscoach van Marwijk nam verbijstering in de mond. Uh, ja, het is altijd lastig de day after. Hè. Dus uh, eigenlijk. Uh... Een beetje verbaasd, verbijsterd dat zelfs dat je zo'n wedstrijd uiteindelijk verliest. Aan kansen ontbrak het niet, vindt Wesley Snijder. Als je ziet hoeveel kansen we gecreëerd hebben, ja, dan zat dat mentaal wel goed, neem ik aan. Uh, alleen ja, het laatste ontbrak en dat. Uh... Ja, dat heb je woensdag heb je wel nodig. Ik weet ook zeker dat we die kansen weer gaan creëren. Ook aanvoerder Mark van Bommel blijft kansen zien voor woensdag tegen Duitsland. Maar zijn tactiek klinkt ingewikkeld. Iets met onder druk zetten, terugzakken, ruimte creëren in de omschakeling. In principe op dezelfde voet verder gaan. Het klinkt misschien gek als je 1-0 verliest. Maar we moeten zo verder gaan. En, uh, en de tegenstander onder druk blijven zetten. En, en ook af en toe even terugzakken om eigen ruimte te creëren in de, in de omschakeling. Als je zoveel kansen creëert, dan moet die bal er een keer in. De kans dat forensen volgend jaar hun onbelaste reiskostenvergoeding zien verdwijnen, lijkt kleiner te worden. De VVD, een van de vijf partijen die met het plan akkoord ging, krabbelt terug. Het komt waarschijnlijk niet in het VVD-verkiezingsprogramma, zei premier Rutte bij Eva Jinek. De kans lijkt me reëel dat we dat in ons verkiezingsprogramma terugdraaien. Wij gaan natuurlijk meer lastenverlichting uh, teruggeven aan mensen. Dus dat verdwijnt. Ja, luister, het verkiezingsprogramma wordt geschreven, maar kans is natuurlijk reëel dat we dat in ons verkiezingsprogramma terugdraaien. Rutte zei verder dat hij blij is met de Europese miljardensteun die Spaanse banken gisteren is toegezegd, net als zijn Spaanse collega Rajoy. Die ziet de steun als een zege voor de geloofwaardigheid van Spanje en een zege voor de toekomst van de euro. Ayer ganó el futuro del euro, ayer ganó la Unión Europea y ayer ganó... In de Frankrijk stevenen de socialisten en andere linkse partijen af op een verkiezingszege. In de eerste ronde van de parlementsverkiezingen krijgen ze volgens de eerste prognose bijna de helft van de stemmen. Voici notre estimation, c'est une large victoire de la gauche, PS plus divers gauche plus les verts plus le front de gauche 47,10%. Daarmee zou het linkse blok in het parlement... de meeste van de 577 zetels krijgen... een opsteker voor president Hollande. Met veel belangstelling werd ook gekeken... naar de verkiezingsstrijd in het Noord-Franse stadje Ineim-Beaumont. Daar kreeg de extreemrechtse kandidaat afgevaardigde Marine Le Pen... veel meer stemmen dan de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon. Ik heb het plezier om u de resultaten van deze 11e circonscription... van Pas-de-Calais, die zo dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Tja, Ron Linker, correspondent in Parijs. 42 zegt Marine Le Pen, krijgt ze daar. Gaat het uh, gaat het, het Front National voor de Wind... Ja, in dat haar eigen kiesdistrict heeft Le Pen het inderdaad gedaan zoals men van haar verwachtte. Hè. Ze is daar koploper in dat kiesdistrict. Maar achter haar zitten twee linkse kandidaten. Je noemde hem al Jean-Luc Mélenchon, ook een voormalig presidentskandidaat. Die heeft behoorlijk wat stemmen vergaard. Maar die heeft aangekondigd dat hij zich terugtrekt en al zijn uh, kiezers heeft opgeroepen om te gaan stemmen op de laatste linkse kandidaat in dat bolwerk van het Front National, uh, die van de PS. Want dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat als je al die stemmen aan de linkerkant bij elkaar optelt, Marine Le Pen toch nog verslagen gaat worden. He, ze gaat dus nu aan de leiding, maar misschien over een week heeft ze dan toch niet de zetel gewonnen. Dat is een beetje exemplarisch voor wat het uh, Front National overkomt bij dit soort verkiezingen. En dat is in de rest van Frankrijk ook zo, dus ze krijgen weinig zetels? Ja, dat klopt, Marine Le Pen, dat herinner je. Hij haalde als presidentskandidaat bijna 20%. Eén op de vijf Franse kiezers heeft dus op haar gestemd. En toch, als je nu naar de prognoses kijkt, haalt haar partij van de in totaal 577 zetels tussen de 0 en 3 zetels. Minder dan 1%. Dus 20% bij de presidentsverkiezingen, minder dan 1% aan zetels. pap. Maar de hoofdvraag: <laughs> mogen we verwachten dat uh, Hollande de meerderheid in het parlement achter zich krijgt? Uh, ja, het ziet er wel naar uit. Hè? Kijk, deze parlementsverkiezingen, dit is toch een beetje een raar tijdstip. Hè? Er zijn net presidentsverkiezingen geweest. Hollande heeft gewonnen. En, en toch zit er wel een bepaalde logica achter. Uh, iemand vergeleken het hier wel met, met bij winkelen. Uh, dat je binnen een week toch nog kunt ruilen als je die jas niet zo mooi vindt. Nou ja... Als de Fransen bedenkingen hadden, second thoughts, over of ze Hollande wel zien zitten als president, dan was dit het moment om dat te zeggen. En het lijkt erop dat de kiezers Hollande het vertrouwen geven om met een links parlement zijn plannen uit te gaan voeren. Hoe deed zijn echtgenoot echt Ségolène Royal het? Ja, voor Ségolène zijn de druiven misschien toch wat zuur. Ze doet mee in La Rochelle aan de Atlantische kust. Uh, maar daar is ze min of meer gepland door de Partij Socialisten, En dat heeft bij sommigen daar kwaad bloed gezet. Zelfs, zelfs zo erg dat een partijgenoot van haar uit dat gebied besloot om zelf ook mee te doen. Dus je hebt twee kandidaten daar van de PS. Olivier Valorny heet hij. Nou die heeft het heel goed gedaan. Royal is nog wel eerste, maar hij staat 3% achter haar. Dus dat is eigenlijk een blamage voor een kopstuk als Ségolène Royal. Ze heeft haar tegenstander vanavond opgeroepen om de handdoek in de ring te werpen. Maar die heeft geweigerd dus. Dat kan nog een leuke week worden. Een binnenbrandje de PS en de Royal, ja, die, die weigert ook op te geven. Ze stoomt gewoon door, verkiezingen of niet. Ze heeft zichzelf al naar voren geschoven als voorzitter van, van de Assemblée Nationale. Maar ja, dan vergeet ze misschien een klein uh, detail. Ze moet eerst wel even winnen in La Rochelle. Oké, okay, volgende week de tweede ronde, 17 juni. Dank Ron Linker. En dan gaan we nu door met de kranten van morgen vroeg. Helene Ecker heeft het samen, overzicht al samengesteld... van wat er morgen bij u in de brievenbussen kan vallen zoal en zij gaat het voorlezen, begint oh. voorlezen, want zeker, ik doe ook zeker. mee. Ja. Ambulances komen steeds vaker te laat bij een ongeluk, meldt het AD. Ook zijn de zieke auto's vaak verouderd, rijden ze rond met onbekwaam personeel en sturen centrales geregeld de verkeerde hulpverlening naar een ongeval. Bij de vakbond Ava-Cabo FNV komen veel klachten binnen van ambulancepersoneel. Vooral de laatste maanden is de situatie volgens hen in heel het land schrijnend. Er zijn zoveel onnodige regels en belastingen geschrapt dat een kleine miljard euro is bespaard. Volgens de Telegraaf blijkt dat uit cijfers die minister Van Hagen... morgen naar de Tweede Kamer stuurt. De belofte van het kabinet Rutte om tot het eind van dit jaar... 10 van de regels te schrappen, is daarmee ruimschoots gehaald. Een duurzame energievoorziening, bestrijding van armoede... en het halen van klimaatdoelstellingen, het kan nog steeds... stelt het Global Energy Assessment, waar het trouw over schrijft. Hernieuwbare energiebronnen als zon en wind... kunnen de wereld in 2050... voor tot 75 procent van de energie voorzien. Deze boodschap komt aan de vooravond van de grote milieutop in Rio de Janeiro, later deze maand. Migraine lijkt te worden veroorzaakt door hyperactief gedrag van sommige delen in de hersenen, meldt de Telegraaf. Een internationale groep genetici en neurologen concludeert dit na een nieuwe studie onder 5000 patiënten met ernstige hoofdpijn. In een toelichting op het onderzoek zegt een Leidse neuroloog... op elke inkomende prikkel reageren sommige hersendelen overdreven actief. Zij staan als het ware continu in de hoogste versnelling. In Nederland leiden ruim 2,5 miljoen mensen... Ze vreten waar ze vreten kunnen en vroeten waar ze vroeten kunnen. Spits beschrijft hoe alles-etende wilde zwijnen inzet zijn... van een rechtszaak die overmorgen dient tegen de provincie Brabant. Een aantal boeren daar baalt ervan dat ze alleen overdag... de everzwijnen mogen verjagen, terwijl die juist s'nachts hun land vernielen. Maar s'nachts mag alleen faunabeheer dat doen. En de jagers daarvan schieten niet de hele zwijnenpopulatie naar de zwijnenhemel omdat er anders niets meer te jagen over blijft, denken de boeren. De 95-jarige To Diesveld lag afgelopen jaar op sterven in een Utrechts verpleeghuis. Maar ze ging niet dood. Ze krabbelde op en wilde weer naar huis. Maar daar was inmiddels bijna de complete inboedel verkocht. Ijskast, stofzuiger, wasmachine, droogtrommel, televisie, pannen... en een groot deel van haar kleding was verkocht. De dame schafte alles opnieuw aan... want koken en wassen doet ze nu weer helemaal zelf. Het AD schrijft over dit volgens oudere organisaties... tamelijk unieke geval. En wie Arnold Grunberg liever van de voorpagina van de Volkskrant ziet verdwijnen... moet vooral geen boze brieven meer schrijven. Zo blijkt uit een verslag van een bijeenkomst met de schrijver in De Rode Hoed. Want Grunberg uh, want als Grunberg een tijdje geen negatieve reacties... op zijn dagelijkse column krijgt, maakt hij zich namelijk zorgen. Grunberg zegt, als ik onomstreden word, is het tijd om ermee mee op te houden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. van Dave Barnes. Minister Jan Jager verzekerde ons steeds dat Griekenland alle leningen zou terugbetalen met rente. Maar premier Rutte zei vanochtend in een interview met Eva Jinek dit. Je moet nooit bang zijn dat het geld uit Griekenland niet definitief terugkomt. Als tot, nu toe, ik u zo hoor. tot nu toe is bij faillissement het geld altijd teruggekomen. Het duurt langer. Het duurt langer en het zou waren beter te voorkomen dat Griekenland failliet gaat. Maar dan moeten ze, dat hebben ze zelf in de hand nu. Mm -hmm. hè. Ze hebben zelf uh, in de hand welke regering ze kiezen. Uh, en of ze dus voldoen aan de eisen van het steunpakket. Wordt daar de, in mijn ogen verkeerde keuze gemaakt, dan gaat de geldkraan dicht. En zou dat leiden tot een faillissement, dan duurt dat langer voor je, je geld terugkrijgt. Maar tot nu toe in de geschiedenis kwam het terug. Ik ga er 100% garantie niet op geven. Het nee, kan best zijn dat Griekenland het eerste geval is waar het niet gebeurt. Hoogleraar Harald Bening, hoogleraar Bankwezen en Financiering aan de Universiteit van Tilburg... ...voorzitter van een schaduwcomité van centrale bankiers, welkom. Goedenavond. Dacht u ook, wat krijgen we nou? Geen 100% zekerheid geven. Kan best zijn dat Griekenland het eerste land zijn waar dat niet gebeurt... Dat is niet wat we tot nu toe van Jan Kersten Jager hebben gehoord. Nee, weet u, dit is een hele interessante discussie. Er zijn eigenlijk twee uh, aspecten. Wat premier Rutte zei, is dat het eigenlijk tot nu toe steeds zo is... dat als landen hè, overheden hebben uitgeleend aan andere overheden... Hè, dus als wij vanuit Nederland dan aan andere landen lenen... dat het geld altijd terugkomt. Ja, dat is waar, maar ook weer niet helemaal waar... Uh, bijvoorbeeld met Argentinië als je nou kijkt. Wat je ziet is dat wel, weliswaar gesproken wordt... over het, het terugbetalen van de schuld, het ja. bedrag. Maar het punt is natuurlijk ook het moment en wanneer. Als ik een voorbeeld mag geven. Stel dat ik aan u 100 euro schuldig bent, ben. En ik zeg nou, u krijgt het van mij terug over 30 jaar. Dan weet u ook dat die 100 euro over dertig ja. jaar minder waard is dan nu. Dus daar moet in bepaalde rente moet natuurlijk een inflatievergoeding zitten... om het verlies aan koopkracht op zijn minst veilig te stellen. Ja. En in de onderhandelingen nu met Argentinië bijvoorbeeld... Argentinië is in 2001 failliet gegaan. Ja. Die onderhandelingen zijn nu al met die westerse overheden... al meer dan tien jaar aan de gang. En waar Argentinië natuurlijk over praten... willen later terugbetalen... En tegen een zo laag mogelijke rente. Dus als je dat dan doorrekent. kan het best zo zijn. dat je wel je geld terugkrijgt. maar in koopkrachttermen. wat je er in reële termen. wat je ermee van kan kopen dat het toch stukken minder is. En dan heb je dus eigenlijk je geld nee, niet, niet helemaal terug. terug. Nee, maar hoe, hoe gaat dat dan met, met andere landen? Eh, er, er is nu besloten Spanje, eh, maximaal 100 miljard. Wordt daar dan wel vastgelegd van hoeveel ze over... Nou, een aantal het jaren gaat... exact terug moeten met rekening houden... Nou, met de veranderde omstandigheden, de inflatie... Ik denk dat Spanje op dit moment uh, in, in, in beter, duidelijk beter vaarwater zit dan Griekenland. Maar bij Griekenland is het natuurlijk gewoon het punt... het land, ook nadat de private sector, banken en pensioenfonds... eind vorig jaar een bepaalde deal hebben gesloten... dat ze een groot gedeelte van de schuld aan Griekenland kwijtschelden... blijft de schuld van Griekenland, die nog in handen van de overheden is... ondraaglijk groot. 120% procent van product, het bruto nationaal product, is zal weer aan stijgen. Terwijl het economische draagvlak, de economische concurrentiekracht van Griekenland heel gering is. Dus de facto, economisch gezien, is Griekenland gewoon failliet. Of ja. we dat nu willen erkennen op dit moment of niet. Ik begrijp dat het heel moeilijk is voor politici, omdat men in het verleden wellicht dat anders had ingeschat. Maar toch zullen we daar naartoe moeten, want we zitten nu toch in een soort stroomversnelling. Er komen volgende week zondag verkiezingen aan. Ja. Als er een nieuw kabinet komt uh, in Griekenland, bijvoorbeeld onder leiding van de nieuwe linkse partij Syriza, Syriza ja. die zegt van we hebben eigenlijk weinig te maken met afspraken in Brussel. Zoals uh, premier Rutte al zei, ja, als ze zich niet aan de afspraken houden, dan gaat de kraan dicht. Maar als dat gebeurt, dan is Griekenland ja, al heel snel zonder geld. En dan is waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, de enige uitweg voor Griekenland uit de euro en de introductie van een nieuwe drachme... dan kun je zeggen, nou, dat, dat, dat is dan de consequentie... van het slechte gedrag van Griekenland. Maar het punt is dat je dan natuurlijk een waterscheiding krijgt... omdat ook eh, als een land eenmaal uit de euro is gegaan... wordt de belofte... Van eens en altijd een euro wordt te En dan krijg je hoogstwaarschijnlijk een financiële storm richting Italië en Spanje. Ja. En dan zijn we nog verder van huis. En kan het noodfonds dan nog iets uitrichten en bij, en en bij zo'n ramp? Punt. We hebben natuurlijk ook in Nederland een enorme discussie gehad met de verhoging van het noodfonds, het ESM, met 500 miljard erbij tot 700 miljard. Maar we weten ook, als je dit effectief wil afgrendelen. Uh, ja, met een staatsschuld alleen al van Italië van 1900 miljard... is dat noodfonds ja. natuurlijk volstrekt onvoldoende. Maar als ik u even mag eraan herinneren... in de tijd was u toch ook niet zo'n groot tegenstander... dat Griekenland er een tijdje uit zou gaan... een soort vakantie zou krijgen van de euro. De eurozone holiday, inderdaad. Ja. Ik was deel van een groepje internationale economen... die dat uh, anderhalf jaar geleden, in december 2010... Uh, zeg maar hebben opgeschreven. Maar toen was deze crisis nog niet zo uitgewaaierd naar Spanje en Italië. Dus het voorstel wat we hadden was natuurlijk Griekenland... en wellicht ook Portugal, uit de euro. Een fors deel van de schuld kwijtschelden. En dan hadden we nog een beschermende wal gelegd... om de rest van de eurozone. Maar nu zijn de grote landen, Spanje en Italië... zijn zozeer onder druk gekomen... dat dat uh, ja. nu een hele andere situatie is geworden. Rutte heeft vanochtend ook gereageerd op die beslissing uh, van Spanje... om noodhulp te aanvaarden. Laten we daar even naar luisteren. Omdat Spanje... Nu die hulpaanvraag heeft gedaan, is Spanje geïsoleerd van dit probleem. We hebben die brandgangen gebouwd, waardoor we in staat zijn Spanje uit dat Europese noodfonds steun te geven. Zouden we dat niet gedaan hebben, en anderhalf jaar geleden was die brandgang er niet, dan was Spanje in de vlammen opgegaan van een verkeerde uitslag van de Griekse verkiezingen. Dat is nu niet meer zo. Spanje is daar nu van geïsoleerd. Spanje heeft zich buiten de chaos geplaatst, zich van het probleem geïsoleerd, gelooft u dat ook? Nou... Het is heel goed, denk ik, dat het Spaanse bankensector voor een bedrag van maximaal 100 miljard euro van nieuw eigen vermogen wordt voorzien, hè, met steun van Europa. Maar er zijn twee dingen. Ten eerste is het zo dat hiermee natuurlijk wel de Spaanse staatsschuld dadelijk met 100 miljard omhoog gaat, en terwijl de Spaanse regering al problemen heeft. Maar het probleem blijft natuurlijk bij Griekenland. Als Griekenland valt, uit de euro gaat krijg je gewoon, omdat beleggers denken... van blijkbaar als een land in de problemen komt... kan het failliet gaan en uit de euro. En je krijgt dus een financiële storm richting Spanje en Italië. En daarvoor is het noodfonds niet uh, voldoende. En internationaal wordt eigenlijk ook wel de discussie gevoerd... van ja, misschien is het wel zo omdat de, euro de Europese politiek... eigenlijk niet kan besluiten om Griekenland... zeg maar een groot gedeelte van de schuld af te boeken... en dan wel binnen de euro te houden... dat, we, dat deze crisis mogelijkerwijs escaleert en dat er dan een soort existentieel moment ja. komt in Europa... Hè, als er een storm is op Spanje en Italië. En dan moeten de politici wel bepaalde maatregelen gaan nemen. Maar dan gaan we al heel snel, als zo'n zo zo crisis zou uitbreken... met Spanje en Italië, in de richting van eurobonds. En het is heel interessant te zien dat, enerzijds, ja. Uh, ja, dus dat we wederzijds... de schulden van de overheden garanderen in Europa. Het is interessant te zien dat politici als Merkel en Rutte... dat eigenlijk niet willen. Maar dat door het gebrek aan daadkracht op dit moment dat ze misschien zo'n scenario wellicht toch wat waarschijnlijker aan het maken zijn. Het was een interessante uiteenzetting, meneer Bening. Dank u wel. Over... Tot zover de eurozone voor vanavond. We zullen er vast nog vele malen over spreken. Oh my. I didn't know what it means to believe. Oh my.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 Oh, Lord, I'm getting ready. Oh, Lord, I'm ready. Oh, Lord, I'm ready. Michael Kivanuka dat is een Engelse singer-songwriter. Zou je niet zo zeggen. Met I'm Getting Ready... Uh, bij de Mediacommissie in Groot-Brittannië... die onderzoek doet naar het afluisterschandaal rond News of the World... Uh, moeten zo ongeveer alle kopstukken en oud-kopstukken uit de Britse politiek... zich melden voor uh, verhoor. Peter de Waard van de Volkskrant, oud-correspondent in Groot-Brittannië. Welkom, goedenavond. Goedenavond. Donderdag Cameron, morgen oud-premier Gordon Brown... later Ed Miliband, leider van Labour. Die, die Mediacommissie wordt ongeveer zelf een mediaspektakel. Ja, dat zijn ze in Groot-Brittannië ook wel gewend hoor. Dat is ook in het verleden wel eens gebeurd bij natuurlijk de beroemde uh, parlementair onderzoek naar het uh, in de tijd van Blair toen gezegd werd door een commissie dat. Uh Blair had beweerd dat, binnen drie, dat Saddam Hussein binnen drie kwartier Europa kon aanvallen met kernraketten. Ja. En dat is ook toen uitgebreid onderzocht. En dat was ook een groot mediaspektakel. Ja goed, en dat zien we nu weer een keer herhaald. En toen is Blair is er eigenlijk door. Het, heeft eigenlijk, het was het einde van zijn carrière. Ja. En Blair is al voor deze commissie geweest. En dan komt morgen Gordon Brown, die ook al van het politiek toneel verdwenen is. Waarom moeten die veteranen eigenlijk opdraven? Nou ja, dat onderzoek is eigenlijk heel anders gelopen dan het afhankelijk bedoeld was. Het afhankelijk bedoelt natuurlijk een onderzoek naar het afluisterschandaal... door News of the World, hè, waar ja. natuurlijk de hoofdredacteur inmiddels is afgetreden... en wat die krant die zelfs is helemaal is opgeheven. Maar het is nu veel verder gaan. Het is nu, hoe ver heeft het Murdoch Empire, dus het uh, bedrijf van uh, Rupert Murdoch... zijn tentakels uitgespreid in het totale Britse media. En dus het, dat wordt nu onderzocht. En dat gaat natuurlijk over een periode eigenlijk van bijna ja, 30 jaar. Ja, het interessants lijkt, donderdag komt premier David Cameron voor de commissie. Hoe, hoe spannend kan dat worden? Nou, dat kan heel spannend worden, want David Cameron heeft natuurlijk in het verleden beloofd... dat hij niet, zoals Tony Blair, zich voor het karretje van het Murdoch Empire zou laten spannen. Ja. Hij zou afstand houden van dat Murdoch Empire. Maar nu is gebleken, in 2007, toen Cameron wat terrein verloor op Labour... dat hij tenslotte toch Rupert Murdoch heeft benaderd, dat hij graag zijn steun wilde. Ja goed, en in die hoedanigheid, hij moet nu duidelijk maken in hoeverre dat, dat gebeurd is. Want hij heeft het steeds ontkend ten opzichte van het parlement en heeft hij daarvoor gelogen. Ja, en uh, dan gaat het ook met name over de kwestie van de overname door Murdoch van uh, b sky -B. Ja, de Britse overheid, de Ofcom, dat is een, uh, ja, een toezichthoudend orgaan, dat moet toestemming geven. Uh, of Murdoch op een gegeven moment uh, de rest van de aandelen b sky -B, voor 8 miljard mocht overnemen. Ja goed, en dat is op een gegeven moment, dat Murdoch heeft er inmiddels van afgezien. Maar in toe die tijd wilde Murdoch dat heel graag. Maar eigenlijk waren de Tories daar daartegen. Dus de conservatieve partij van ja. David Cameron. En later draaide hij zomaar bij. En het ging zijn uh, cultuurs, uh, ja, minister van cultuur... ja die heeft gezegd van... nou ja, misschien moeten we het toch wel doen. Toch wel en doen. zo is er eigenlijk gelobbyd uh, door Murdoch... om dat toch te mogelijk te maken. En dat willen ze nou precies weten. Ja En dan is er de affaire Andy Colson? Ja, dat is de affaire van Andy Colson. Dat, uh, ja, dat is het feit... He, uh, Andy Colson heeft altijd gezegd... Uh, in de tijd van... Uh, uh, dat hij benaderd werd om de directeur te worden van het uh, communicatiebureau. Hè, dus eigenlijk zoiets wat wij hebben met de RVD. Dat het eigenlijk het onderwerp, dat hij ex hoofdredacteur was van het News of the World. En die afluisterschandalen had toegestaan, dat het eigenlijk geen rol speelde bij de vragen. En Cameron heeft steeds gezegd: ja, daar heb ik hem uitgebreid over ondervraagd. En hij heeft dat steeds ontkend. Laat me even horen wat Colson daar zelf van zegt. I'm sure that the conversation would have touched on. Um, you know, my... My previous employers in some way. Het was the elephant in the room, wasn't it? Not really, nee. No. Elephant in the room? <laughs> ja, nou betekent dat het eigenlijk. Een, <laughs> nou, dat eigenlijk een muisje was zonder het enige betekenis. Ja, dus het was helemaal niet belangrijk. Ja. En euh, Blair, die is al euh, geweest, heeft hij nog onthullende? Dingen gezegd, of heeft hij zich overal nee, Blair is eigenlijk behendig speelt, omheen Ja, gepraat. Blair speelt eigenlijk geen rol meer. Hè? Het is bekend dat hij heel close was met de Murdochs. Dus dat is eigenlijk niet meer zo uh, heel erg belangrijk. Dus uh, die heeft afgedaan, die is nog gezant voor het Midden-Oosten. Maar daar horen we eigenlijk ook niks meer van. Bij Gordon Brown is het interessanter, want Gordon Brown heeft gezegd dat hij ook de oorlog zou verklaren aan de uh, kranten van Murdoch. op het moment dat zij voor de conservatieve partij zouden kiezen. Dus de Sun, de Times, de Sunday Times. Als zij de conservatieve partij zouden steunen, zou hij ze de oorlog Verklaren. Daar zal hij zeker over ondervraagd worden. Ja, ja je zei zo net, uh, de, de, de aantijging is dus dat Cameron het, uh, niet de waarheid heeft gesproken... het parlement verkeerd heeft ingelicht. Dat ja. is, in Nederland heet dat altijd een doodzonde. Geldt, dat geldt ook in Groot-Brittannië? Ja, dat geldt zeker als een doodzonde in Groot-Brittannië ook. Ik zeg niet dat hij hierdoor zal aftreden. Maar het kan natuurlijk wel het begin van het einde zijn van zijn politieke carrière. Dat is zeker bij Blair geble gebleken. En dat kan natuurlijk ook begin, uh, ja, voor Cameron een rol gaan spelen. En er zijn allemaal e-mails opgedoken... Eentje die van uh, Rebecca Brooks. Ik weet niet of, je die, of de mensen die misschien nog kennen, ja, maar dat Rebecca is die roodharige vrouw. Ja. Die natuurlijk de, ook een van de hoofdredacteuren was van Nieuws of the World in het verleden. En dat, dat ondertekende hij steeds met lol. Lots of love. En oh. dat was natuurlijk een uh, ja, dat is ook niet zo goed voor Cameron als je zegt: ja, ik heb alleen maar een zakelijke reactie, uh, ja. een zakelijke relatie met ze. Dus een en ander kan politieke gevolgen krijgen? Ja, het kan zeker ook politieke gevolgen hebben. Ik denk zeker, misschien zullen er toch kabinetsleden als de minister van Cultuur en zo... in die moeilijkheden komen. Ja. Ik denk niet dat het kabinet hierdoor valt. Maar nou is de hoofdzaak natuurlijk die verstrengeling van politiek en pers. Ja. Wat, wat, wat zou de commissie daaraan kunnen gaan doen? Dat is een cultuur... Ja, dat is in Engeland is dat zeker een heel... Uh, ja, de... De pers uh, hikt heel erg dicht aan tegen de politiek. Hè. Er is zogenaamde parliamentary lobby. En dat zijn de speciale journalisten. En die worden uitgenodigd op uh, Checkers en bij Downing Street. En die krijgen dan briefings van tevoren. Bijvoorbeeld volgende week is de G20. En dan worden ze uitgenodigd op Downing Street. En dan krijgen ze te horen wat de Engelse inzet is. En of zij het dan voor de premier een beetje kunnen opnemen. En dan krijgen ze wat extra informatie daarvoor. Ja, misschien gaat toch de parlementaire commissie concluderen... dat dat in de toekomst niet meer moet. En zeker niet dat ze uitgenodigd worden voor een weekendje in Checkers... om met de premier te tennissen. Ja, dus het is geen, uh, geen papieren tijger. Nee, dus zeker niet een papieren tijger. Hoewel, je weet natuurlijk nooit helemaal wat eruit komt. En dan wordt er eerst heel veel geroepen. En na twee, drie jaar is het allemaal weer ja. een beetje vergeten. En gebeurt, gebeurt, gebeurt alles weer opnieuw. Zo werkt het Britse establishment. Ja, je, neemt het, je gaat het volgen neem ik aan. En ik misschien horen we nog nader. Peter de Waard, dank. Tem movimentos de gata Na canastra, a caravela, No coração a fragata Na canastra, a caravela, No coração a fragata Em vez de corvos no chão, Caivotas vêm a empousar Quando o vento a leva ao ar. Baila no baile com o mar Quando o vento leva o baile Baila no baile com o mar De conchas o vestido Tem algas na cabeleira E nas veias o latido Do motor de uma treineira E nas veias o latido Do motor de uma traineira vem de sonho e maresia, tempestades a pergoa. Seu nome próprio, Maria, seu apelido, Lisboa. Seu nome próprio, Maria, seu apelido. Nou, dat is heel bekend. Blijft mooi. Amalia Rodriguez, Maria Lisboa. Morgen, uh, 35 jaar geleden, kwam een einde aan een kaping door Molukse jongeren van een trein bij de punt... en een basisschool daar niet ver vandaan in Bovensmilde. En de gegijzelde schoolkinderen lieten zich op een gegeven moment horen... met de kreet van acht, wij willen leven... Ik praat over die gebeurtenissen. Hoe kon het zover komen? Met twee broers, Otis en Tommy Polnaya. Welkom, Tom. Jij, jij nam deel aan de kaping? Ik nam deel aan de kaping, ja. In de school of op de trein? In de school. Ah. En die noodkreet van die kinderen, uh, hadden ze het zelf bedacht... of waren ze daartoe geprest door jullie? Dat, uh, dat uh, Volgens mij hadden wij dat zelf uh, bedacht, zeg maar, om uh, er... Uh, Kracht een drukmiddel naar van van die was de minister van Justitie. Die, die was ging, de minister van Justitie, ja. ja. Ik las dat er ergens dat de gegijzelde kinderen... jou eigenlijk de grimmigste van de kapers vonden. Ja, dat, uh, dat had ik ook gelezen in een in in aantal boeken, zeg maar. Dat mij uh, gekenschetst wordt op die manier. Ja. ja, maar herken je dat ook? Misschien was ik wel een paar keer uitgevallen of zo... of harde woorden uitgesproken. Ja, ja. Uh, je broer, Otis Polnaya, ook goedenavond. Ja, goedenavond. Je was meteen op deze kapingen tegen, hè? Waarom? Uh, nou ja, zo zijn, we, zo zijn we helemaal niet opgevoed... En uh, mijn vader, die was wel een uh, RMS-strijder. RMS die, die, die wilde altijd uh, wel terug naar de, naar de, naar de Molukken. RMS even uitleggen. Manier. Republiek der Zuid-Molukken, ja, ja, ja, ja, ja. Maar wel op een vreedzame manier. Maar wat uh, ik was helemaal niet mee eens uh, dat Tommy toen meedeed. Ik was ook verschrikkelijk kwaad. Want uh, ik vind het ook erg dat hij dat mijn ouders aandeed. Ja. En dat vind ik het ergste ook. Uh, mijn moeder die moest elf, voor elf kinderen zorgen. Mijn vader ook. zijn hardwerkende ouders. En dan gaat hij daar ook nog met die zaak meedoen. Nou, ik was verschrikkelijk kwaad op hem. Ja. Maar Lies Mielekamp heeft in het boek Kazernekamp uh, jullie familiegeschiedenis opgetekend. En die misschien ja. ook begrijpelijk maakt... waarom jonge Molukkers overgingen tot het uiterste middel van kaping. O, dus jij zag zelf... Een soort van trots bij je ouders. Toen bleek dat Tom hierbij betrokken was, toch? Ja, nou, Hoe zag dat je dat? dat? Bij, bij mijn vader. Uh, oh. hoewel, hij, uh, hoewel hij toch uh, uh, niet voor geweld uh, was... Uh, vond hij toch wel dat, dat een van zijn kinderen... in elk geval meedeed aan... De, aan uh, nou ja, voor de RMS. Want wij zijn allemaal niet zo RMS georiënteerd... Al, al die kinderen, uh, ik heb in totaal zes jongens, uh, gezin, zes jongens en vijf meisjes. Maar wij zijn helemaal niet uh, politiek geïnteresseerd, maar ook RMS geïnteresseerd. Ja. Maar mijn broer Tommy wel. En toen hij meedeed, was hij toch wel, was hij toch wel trots op. Ook waarschijnlijk omdat hij een echt uh, kniller is. Uh, echt een, uh, ja, het is een hele felle. Ik heb vaker gehoord dat hij in, in de leger ontzettend fel is. Dus, toen hij hoorde dat mijn broer Tommy meedeed, deed, ja, zou hij toch wel trots zijn. Ja. Uh, want je hebt, hij heeft tenminste een van de kinderen die toch uh, achter hem staat. Ja, Tom, er was toen erg veel frustratie en spanningen in de Molukse gemeenschap. En, en, ja. en verbittering. Waar kwam dat vandaan? Dat kwam gewoon door het uh, erfen van, uh, van onze ouders, zeg maar. Wat wij met onze ogen hebben gezien en wat wij met onze oren als verhalen hebben gehoord. Ja, wat dan? En uh, hoe zij vroeger het uh, hadden gehad en hoe zij ontslagen werden... na zoveel uh, dienstjaren uh, in naam van de koningin Ja. Want ze waren veelal in dienst geweest van het Koninklijk Nederlands-Indisch ja, leger. Ja. En ze zijn in het begin van de jaren 50... Uh, op valse voorwensels naar Nederland gekomen ja. en hier gedemobiliseerd. Ja, ja. ja en uh, zodoende zag je de frustraties in de ouders en... Uh, ja. Zij waren getraumatiseerd, in ook in, uh, in een stuk afwijzing wat zij dan hebben ervaren. En wij, eh, tenminste, ik kan over mijn persoon praten, ik nam het gewoon over. Ja. Want alle ellende wat ik dan toen destijds ook in uh, Kam Westerbork heb ervaren... Daar waren jullie ondergebracht. Daar waren we ondergebracht. Dat ik, heette toen Schattenberg? Schattenberg, ja. ja. En uh, daar heb ik uh, vele traumatische ervaringen opgelopen, zeg maar. Ook onderling hoe het, hoe het ging. En uh, ja, een volk dat streeft naar vrijheid en dat het vrijheid niet kan krijgen... dat uh, mondt uit in een onderlinge strijd, zeg maar. Ja, maar het heeft jou nooit aangesproken... Die, die, dat idee van we moeten daar een eigen vrije staat krijgen in, uh, in die archipel. Nee, nee, dat heeft me nooit aangetrokken. En ik, ik, ik, ik had wel tegen mijn, mijn ouders hebben ook wel eens gezegd. Of ik heb ook wel families die zeiden: van nou als Ambon vrijkom, dan ga je toch terug. Ik zei nou: uh, laten we hier maar eerst proberen wat op te bouwen. Laten we hier maar proberen een, uh, uh, financieel sterk te worden. En uh, met dat geld wat wij dan in handen hebben, dan kunnen we altijd nog teruggaan. En dan kunnen we daar in ieder geval wat, wat, uh, wat beginnen. Ja. Dat is altijd mijn uh, Optiek geweest. Tom, hoe, hoe, hoe kwam het zover uh, in die sfeer die je zo net beschreef... dat je besloot over te gaan tot gewelddadige actie... of in ieder geval daaraan mee te doen? Uh, door, door al die uh, omstandigheden dat destijds he, zich heeft afgespeeld in mijn jeugd. En uh, toen ontstond er eigenlijk een stuk uh, haat naar als de Nederlanders mijn ouders hier niet naar Nederland hebben meegenomen... dan zouden er ook, uh, wij ook in vrede kunnen leven daar in Indonesië. Dus er moest iemand de schuld krijgen. Ja. En uh, daartoe gaf ik uh, Nederland elke keer de schuld. En uh, in de opgroeiende fase, ook uh, in de puberteit, dan zie je ook dingen dat uh, wij als molkers... Uh, een tweede rangs burgerschap eigenlijk daar in Nederland zijn. Zeg, zeg maar, en als je alsmaar als in een aparte woonwijk ja. en woonoorden zat... Ja ja dus in Maar uh, ja, de oude generatie wilde toch eigenlijk ook niet in Nederland integreren, want die wou terug naar die Molukken. Dat is die valse voorwensel, dat zij dan uh, heel kort in Nederland hun verblijf zullen hebben... en dan weer terug te gaan naar, ja. naar, uh, naar Indonesië, zeg maar, of wat naar was de het, Molukken. Wat was het concrete doel van die kapingen? Het concrete doel van de kapingen, in mijn uh, beleving, is dat ik mijn haat tot uiting kon brengen. En al mijn frustraties met uh, dienverstanden is dat uh, wij uh, vechten voor een recht... dat wij gewaardeerd moesten worden, geaccepteerd en gerespecteerd maar, moeten worden. Maar toen was het verklaarde doel erkenning van de Republiek van de Zuid-Molukken. Ja, uh, dan was je in Nederland eigenlijk aan het verkeerde adres, want dan moest je in Indonesië wezen. Dan moesten wij eigenlijk in Indonesië zijn, maar uh, gezien de situatie hier is dat wat die trauma's hebben gedaan... is dat ze mijn hele denkbeeld hebben bepaald. Ja. En vanuit die frustraties heb ik dan uh, die dingen uh, ondernomen, zeg maar. O, is, wat, wat, wat uh, ging er in je om toen je merkte dat je uh, gewaar werd... dat je broer deelnemer was bij die kapingen... Toen ik vernam dat hij meedeed aan de treinkapen, was kaping. Toen ik het doorgaat, was mijn eerste reactie: ze moeten hem gelijk aan de hoogste boom ophangen. Ik was verschrikkelijk kwaad. Maar dat heb je ook en gezegd, hè? Dat heb ik ook gezegd. Ja, dat heb ik ook gezegd. Maar ook dat kwam ook waarschijnlijk. Ja, dat heb ik ook uh, tegen, uh, tegen mijn ouders en tegen mijn broers en zusters gezegd. En dat wordt ook niet in dank afgenomen. Maar ik, uh, ik heb dat wel gezegd. Want ik, uh, ik kan de woede van de, van, de, van, de, van de ouders, van de kinderen in Bovensmiddel kan ik goed uh, begrijpen. Want ik heb zelf uh, opgroeiende kinderen van vier en zes jaar toen. Dus kijk, als je aan mijn. Als zij ook aan mijn kinderen komen, dan gaan ze echt voor de bijl, hoor. Want ik bedoel, dat zijn je dierbaarste, wat ja. je hebt, de kinderen. Dus uh, ze moeten niet aan mijn kinderen komen. Uh. Ja, het was Dus wel... dan kan ik uh, best voorstellen. Het was wel vreed eigenlijk, Tom, om die kinderen daar vast te houden in die school, dagenlang. Ja, dat is uh, zeer zeker, dat uh, uh, geef ik wel toe. Maar wat is een vergelijking van vier dagen... En met al die trauma's die wij dan jaren achter elkaar hebben mogen ervaren. Ja. Ja, toch? En als ik zo ook terugblik. Maar die kinderen konden er niks aan doen. De kinderen konden er niks aan doen. En wij konden er ook niks aan doen. Nee. Ja, maar kijk, en dan wordt het een spelletje van wel eens niet eens. Maar het, het allerbelangrijkste is dat, uh, dat ik nu tot een, tot een daad ben gekomen om verschoening, zeg maar, tot stand te ja, brengen. Ja. ja. En ik geloof dat dat een. een, een, een, een zoals dat boek eigenlijk, wat van, van mijn moeder als een. Uh, uh, Kazernekind. is uh, geschreven. dat het eigenlijk uh, een, een, een, uh, een, een, een beeld gaat vormen. wat, wat er eigenlijk in de Mlukse gemeenschap. Uh, uh, ja, uh, in een Mlukse gezin leeft. Ja, ja. Ja. Want, want oh, het is hebt ja, precies dezelfde familiegeschiedenis als Tom. Tot, tot, tot, op, tot in veel jaren. Kun je ja. begrijpen dat hij een kaper werd en jij niet? Uh, nee, dat kan ik niet begrijpen, want hij was toen ook, uh, ik had helemaal niet in de gaten dat hij zo opstandig was, want hij is ook hartstikke uh, heel lieve, lief, een van mijn lieve broers wel, hoor. Maar, maar ik heb het idee dat hij toch met bepaalde, nou ja, ik had, ik, ik had ook begrepen dat hij die frustratie van mijn vader meer aantrok. En uh, ik, ja. ik trok daar niet zo, zo aan. Hè? Maar hij had er heel erg aangetrokken. Ja. En, uh, en daarom is hij dan dat pad uh, opgegaan. Ja. Tom, de actie is geëindigd. Hè. Dat is morgen, 35 jaar geleden, met veel geweld. Uh, Starfighters vielen de trein aan en vielen acht doden. Panzerwagens drongen schietend de school binnen. Daar, daar was je bij, hè? Ja. En toen zijn jullie uh, overmeesterd. En uh, hoe kijk je daar terug op? Op die dag. De, uh... die, dat optreden van het Nederlandse leger. Uh, ik, als ik terugblik, dan... Uh, ja, tuurlijk, je, je gaat tegen een staat. En uh, in oorlogstijd dan zijn er geen grenzen. Dan zijn alle middelen zeg maar, ter beschikking om, om een land te beschermen. En uh, in het kader ook van... Uh, uh, je vecht om een stuk vrijheid dat als een achterliggende gedachte is... terwijl je anderen ontneemt van die vrijheid... Ja, toch? Dus dan is de drijfveer niet de vrijheid, maar bij mij is de drijfveer de haat. Om ja. iets terug te doen wat ons ooit is aangedaan. Door alle uh, trouwe daden, door al die jaren heen. Ja. Van mijn ouders, van mijn opa's. En uh, ja, dat is die frustratie wat er dan uh, ja. Ja. bij mij leeft. Ja. En terugblikkende op die moment is uh, dat ik nu hier ben om daarover te vertellen. En dat er een, een, een andere weg dat ik dan ben ingeslagen. En de weg van vrede, de weg van vergeving. En dat is, uh, uh, ja, dat is wat wij nodig hebben. Ja. Ja. Ortis, uh, ja. waar waren jullie op die dag... toen je dat allemaal op de radio en televisie hoorde... niet, niet, niet bang dat Tom daar zou sneuvelen? Uh, ja, zeker was ik dat niet bang. Tot op, want wij wisten, wel, wij, toen, wij wisten wel dat hij meedeed, maar we wisten niet tenminste ik niet, of hij met de trein meedeed of met, uh, met de school. Want oh. op het allerlaatste moment, toen de school bestormd werd... en die vier jongens uh, uit de school uh, werden weggehaald... Toen zag je het? Toen zag mijn broer, omdat hij toen lang haar had... en maar zijn mimiek en zo. Dat... Ik kon zien dat het mijn broer was. Toen dacht ik, oh, dank het blijft toch je broer. Het is toch je broer, al is hij nog zo fout... Dan, uh, nou ja, je bent toch wel blij, maar ook vooral voor mijn, voor mijn moeder. Ik ben ja. de oudste, dus ik heb ook wel een uh, verantwoordelijkheidsgevoel ja. naar mijn ouders toe. Dus uh, ik was hartstikke blij toen hij leefde. Ja. Tom, jij zit te grijnzen. Ja, <laughs> <laughs> veel <Vind je> ervan? <laughs> ja, het is, uh, ja, hij is een, altijd een echte broer voor me geweest. Dus uh, ja, het is, uh, is en blijft uh, ja, broers ja. van elkaar. Ja. Je, je, je hebt je straf uitgezeten, je bent inmiddels pastoraal werker, hè? Ja. En vind, zou je nu ook nog aanvaarden... ...kaping of als, een, als een middel om de zaak van de Molukse gemeenschap te bevorderen? Nee, dat uh, zal ik uh, zeer zeker afraden. Ja, als je streeft naar vrijheid... ...en uh, ik ben eigenlijk van die gebondenheid ben ik afgekomen... ...om daadwerkelijk te weten wat vrijheid is... En de vrijheid is om de anderen daarin ook te gunnen wat vrijheid is. En dat is voor mij van levensbelang. Ja. En in die pastorale werk eigenlijk, van wat ik nu mag doen... is dat ik de wortels van het verre verleden nog zie... in de derde en de vierde geslachten onder de melkkers. Het is een uh, stuk haat dat als een kankergezwel... doorgroeit in de gelederen, in de, in de generaties. En daar moet gewoon voor mij halt geroepen worden... Mooi slotwoord. Otis en Tom Polnaya. Dank tot zover over de kapingen bij de punt... en bovensmelden die gisteren en morgen 35 jaar geleden... gewelddadig beëindigd werden. Prima. Het is vijf voor 12. De Oogvoetbalpool met Robert van der Roer aflevering 4 van de oog EK voetbalpool. Nog even de spelregels. Iedere avond voorspelt één uit een team van zes bekende oogdeskundigen de uitslagen van de twee wedstrijden van de volgende dag. Let goed op. 1 punt voor het goed raden van de winnaar of gelijkspel, Drie punten als ook de uitslag precies goed is voorspeld. De Vier besten gaan door naar de kwartfinales. en wie op de slotdag van het EK de meeste punten heeft... krijgt de oog ek voetbalpoolbokaal. Gisteren rut onderziel 1-1 voor Spanje en eh, Spanje-Italië... 1-2 voor Ierland-Kroatië. Hiermee heeft ze dus vier punten verdiend... en ze staat nu op de, dat weet ik niet, vaste plaats... De eerste plaats, gefeliciteerd Ruud, en vanavond de beurt aan Robert van der Roer, deskundige op het gebied van de diplomatie. Goedenavond. Hallo John. Hoe eindigt morgen Oekraïne-Zweden? Ik denk 0-1, maar ja. Ik slaat gewoon eigenlijk helemaal nergens op dat ik dat zeg, want ik, ik, ik heb me er gewoon in laten luisteren door jullie. Maar oké, okay. uh, ik ben van de feiten en niet van de, de, de zachte uh, voorspellingen en de prognoses. En ja, dus ik moet maar zeggen 0-1, want omdat ik denk dat... De oude veteraan, de oude Vos, uh, Tjevchenko, het gaat afleggen tegen de, uh, tegen de, ja, de gangster, porno-ster, hoe moet je het noemen, boef, Ibrahimovic. Ja, je weet er veel meer van dan je ons wil doen geloven. <laughs> ik denk dat Zweden een beter elftal heeft. Maar Oekraïne heeft niet gekwalificeerd, uh, heeft niet hoeven spelen. Hij heeft wel, nog niet zo lang geleden, 3-3 tegen Duitsland gespeeld. Zal een stug, stug, stugge ploeg zijn. Maar ik denk dat de Zweden net beter zullen zijn. Ja, en Frankrijk Engeland? Ja, ik, ik denk dat het twee... Ik gok dan maar op 2-0 voor, voor de Fransen. De 2-0 tegen Engeland, omdat Engeland eh, te veel spelers mist. Lampard, Cahill, Barry, Rooney is ook geschorst. Nou ja, dat stel je eigenlijk zonder voorhoede bijna. Frankrijk heeft met Benzema en met, eh, met Ribéry een niet slechte voorhoede. En ik, de Fransen worden ja, toch als een outsider eh, gezien... En, wel eens misschien meer leiderschap kunnen gaan tonen op het veld dan Nederland gisteravond. Dus uh, ja, ik, ik hoop op Frankrijk een beetje aan. Ik hoop het ook een beetje, want ik vind Engeland eigenlijk toch boerenkoolvoetbal spelen. Laten we eerlijk zijn. Boerenkoolvoetbal, kijk eens aan. Op weg naar de oog ek voetbalpoolbokaal morgen voor jou de eerste... Dat denk ik niet hoor, maar... Eerste avond van de waarheid, Robert van der Roer. En dank, uh, Robert van der Roer. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. Zometeen de hechte mannen. En ik eindig met een gedicht van Adriaan Morrien. Landelijke liefde. Twee paarden bij een hek, terwijl het avond wordt. De zwarte koppen naast elkaar, de schouders elkaar strelend. Een liefde even smekend als bevelend, in een tevreden stilstand uitgestort. Zo te beminnen, met een lange hals vol manen... Een brede borst die op voorpoten rust. Terwijl het hele lichaam kust en wordt gekust. En het zonlicht valt in een geluk vol tranen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.